In de show bij jouw GoFam. Eén kopje koffie. Wij zijn hier met z'n tweeën in de studio. Mag nog net, geloof ik. Oh, we mogen met z'n drie, hoor ik. We zijn al toe aan onze vierde bak koffie. Beetje oppassen, anders gaan we zitten stuiteren hier zo meteen. Dat is ook niet de bedoeling. En welkom bij het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur ga ik je oren verwennen met heerlijke muziek. En ook natuurlijk wat leuke informatie. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op en uh, vroeg u wat uh, u blij maakt. Nou, je hoort straks duur uitslag. Stay tuned bij GoFam. Gisteravond de videoclip op ons tv-kanaal, GoTV. Oké, okay, leuk voor uh, de show. Dus uh, even opgesnort hier in de digitale discotheek. En uh, ja hoor, daar stond hij. Prachtig uit 1991. R.E.N. dus Rapid Eye Movement. And Losing My Religion. voor de Eilie Brothers met Harvest for the World. Prachtig nummer. Nooit echt een grote hit geweest, maar het was wel even genieten zo'n paar minuten. Dum, dum, dum, dum.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 You're everything your every song en i sing along cuz you're my everything oh yeah, yeah. dochter we even dat eh uh, crooners helemaal uit zijn nou echt niet want uh, Frank Sinatra, Exit, Michael Bublé Entree. Ja, geweldig. Everything. En voor Roy Orbison in de show met Only the Lonely. In een ogenblik gaat onze razende verslaggever Jeroen van Gent op pad. En die vraagt u, of hij vroeg het u eigenlijk als die kampjes op straat, wat uh, tovert bij u een glimlach op uw gezicht? Patch Boy is natuurlijk hier bij GoFM en Hart. En dan een Hightower, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Zeg, ongelooflijk. If you hold my head. Nou, Als op 14 uh, oktober is er een orgelconcert in de grote kerk in Tenezuela. En nou denk ik bij mezelf, gaat dat nou nog door of gaat het nou niet door? Want ik kreeg al die verschillende getallen. Hier weer wel 30, daar weer geen 30. Uh, we mogen maar met z'n twee of met z'n drieën bij elkaar. Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar... Nou ja, weet je wat? Mocht je een orgelconcert willen beluisteren... dan kun je natuurlijk ook gewoon hier bij GoVem blijven. Want we hebben een klein orgelconcertje voor je van DC Lewis. Dit is... en Fairground. En uh, wat worden je ervoor? Oh ja, DC Louis natuurlijk. Hij ging vol op het orgel. Met uh, mijn gebed. Ik hoop dat uh, het een beetje gezellig is bij je thuis vandaag. Op deze zondag. Ja, het was wel zo uh, prettig nu toe. Nu alles zo'n beetje dicht is en zo felend. Um, maar we hebben natuurlijk ook wel leuke dingen voor je dus vandaar. Na de zomer bijvoorbeeld, staat hier hoor, in mijn tekst. Na de zomer volgt onverbiddelijk de herfst. En daar zitten we natuurlijk middenin. Daar heeft de wetenschap nog weinig aan kunnen doen. Helaas, behalve de tijd veranderen dan. Een uurtje naar voren, een uurtje naar achter. Wat tovert bij u trouwens deze dagen een glimlach op uw gezicht. Jeroen Vergent, onze razende verslaggever reisde de straat op en vroeg het u. Ik ben van de radio, mag ik u soms wat vragen, heel kort? Nou, de vraag is heel simpel. Wat tovert bij u een glimlach op het gezicht? Ja, ik zie hem al komen, het is radio. Maar... Ja, het is radio. <laughs> um, Asters in de herfst, met paarse en roze kleuren. Oh. Um, een tuin die van groen, geel, rood wordt. De herfst. De herfst. Ja. De herfstkleuren. Ja, de ja, veel herfstkleuren. mensen zien het dan somber in, maar de herfstkleuren kunnen heel mooi zijn. Ja, zeker. En met een droge dag wel. Ja, ja. ja oké. Okay. Moet, niet, moet niet de hele dag doorregenen, inderdaad. Ja. Nee. Oh, uh, in deze herfstige dagen. In deze herfstige dagen. Ja. <laughs> een mooi stuk muziek, denk ik wel. Ja? Ja. Niet wat op de achtergrond horen. Want het is van die muurzak. Uh, dat is een beetje muzakkerig. Te, te muzakkerig voor het mooie, zou ik zeggen. Ja. Wat vindt u mooi? Ja, dan denk ik dat ik aan iets klassieks moet denken. Uh, hoeft het allemaal niet zo vrolijk te zijn. Ik zou zeggen een symfonie van Maler of zoiets. Ja, dat is best pittig. Ja, ja maar ja. dan word ik toch, ik ga ja. toch die glimlach ja? ja, als ik dat hoor, ja, dat geeft troost. geeft troost, ja. ja, ja, ja. Dat, dat is waar. Ja. Nog iets anders wat doen? glimlach op muziek kan? kan eten, op? altijd eten natuurlijk. Ik wou net zeggen, iets eten en mijn ja. malen en iets eten. Nou, ik weet niet of dat specifiek of dat bij elkaar hoort. Al gelijk. Nee, maar goed eten is altijd goed hè? natuurlijk, toch? Lekker eten, wie houdt er niet van? Chocola zeg ik dan, hè? want je wilt natuurlijk weten wat dan. Hè? Heimelijke genoegens. Juist. Stiekem dat, chocola. Ja, of drank mag ook altijd. Hè? Dat is echt, echt glimlachen. Dat ga ik wel heel erg. Ja, er wordt het wel de ruime lach wordt dat wel hoor. Dan, ja. En wat voor drank dan? Wat voor drank dan? Ja, dan denk ik toch uh, een goed glas wijn. Bij malen kan dan een goed glas ja, wijn en bij chocola goed. kan gewoon whisky. Hoi, mag ik wat vragen voor de radio? Heel kort. Oh, wat leuk, een hondje. Ik heb, ik heb een vraag. Nou, ik, ik denk dat ik het antwoord op de vraag al, al weet, voor, voor wat jou betreft. Want ik heb zo'n man bij het hond vragen. En je hebt, een, trouw, je hebt een hond in je armen. Wat tovert bij jou een glimlach op je gezicht? Mijn hond? Ja, dat dacht ik ook. Ja, tuurlijk. <laughs> wat een toeval. Nou, laat ik dat nou al gedacht hebben. Want hij heeft van die hele lieve ogen. Het is radio, moet ik even beschrijven. Een klein zwart-wit hondje. Hoe heet hij? Roxy. Roxy. Ja. Is dat altijd dan? Of kan het ook wel eens een dondersteen zijn, zo'n hond? Ja, tuurlijk. Als ze niet sloopt, dan zijn we niet heel blij met haar of zo. Heeft u dat wel eens gedaan? Ja, zo vaak. Gesloopt? Noem ja, eens... dingen gesloopt, ja. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, als je de deur vergeet dicht te doen, dan ligt het wc-papier overal aan de gang. <laughs> dus, ja. Oh, je kan er... ja, je kan erom lachen, maar... Nee, nee, op dat moment is dat niet leuk, nee. natuurlijk. Ik zie wel eens van die YouTube-filmpjes voorbij komen, ja. Oké. Okay. Nou, en hoe lang heb je hem al? Um, anderhalf jaar. Oké. Okay. Dat is echt goed voor een glimlach, hè? Of meer dan dat? Ja. Dat is wel, wel een steun en toeverlaat. Is die echt van jou of is het van familiehond? Nee, familiehond. Familiehond. Ja. Dat is eigenlijk van de hele familie tegelijk. Ja. <laughs> Oké. Okay. U heeft al een glimlach, maar de vraag is, wat tovert bij u een glimlach op het gezicht? Nou, dat ik net klaar ben met werken. Kijk. Dat ik weer lekker naar huis mag, naar nou mijn zoon. Dat is een vrouw. En mijn vrouw ook. En een vrouw. Goeie, ja, want ze luisteren, ze luisteren natuurlijk mee, nu. dat is heel belangrijk. Nee, maar goed, uh, dat zijn de vooruitzichten. Dus uh, misschien lekker eten ook of zo, ik weet niet. Ik hoop het, ik, uh, ik weet nog niet wat ik krijg. Ik ben benieuwd. Wat, wat tovert, welk gerecht tovert buur een glimlach op het gezicht? Uh, lasagne van mijn vrouw. En dan, uh, dat is niet met gehakt, maar met spekjes. Oké, okay. dat is aanrader. een aanrader. Dat is echt een aanrader en een topper. Uh, ja, dat is een toppertje. Ja, dat is een goeie. Sorry? Dat is een goede. Ja. Um, gezellig met familie, in deze tijd zeker. Dat is wel belangrijk, hè? Ja. Nou ja, echt wel familie, want ik heb ze gewoon de laatste tijd niet zo heel veel gezien. Oké, okay, dat dus moet dat weer gebeuren. Uh, dat moet wel weer gebeuren, ja. Jij? Wat over bij jou een glimlach op je gezicht? Precies, hetzelfde eigenlijk. Gewoon een beetje gezelligheid. Ja. Want het is nu ook gewoon minder gezelligheid. Wat is, is gezellig? spelletje doen, een beetje drinken. Ja, gewoon lekker na regendagen en zonnetje. Na regendagen en zonnetje? Ja, Heerlijk. dat is een goeie. Als het goed gaat met mijn kinderen. Goeie? Ja. Ja. En gaat het goed met de kinderen? Ja, ik kreeg net te horen dat ze geslaagd is voor het examen en dat hey. de uitslag van de dokter goed was. Dus ik ben een blij mens. Kijk, zie je, dat ja. is heel mooi. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk, ja, dat is toppie. Ja, toch? Ja, ja, inderdaad. U heeft ook een volle glimlacht, is er nou, radio, moet ik ja. er gelijk even bij zeggen. Okay. Nou, als er een, een vaccin is tegen het coronavirus, dan ja. je ook wel weer gaan lachen. ja. Ja. Ja, ja, die kan ik me voorstellen. Ja, want dingen worden toch wat minder uh, leuk op het moment. Hè? Ja, moeilijk, ingewikkeld, ja. lastig enzovoort. Ja. Sterker nog, u heeft een mondkapje op ja, dus niet... en die glimlach oh, is helemaal niet te nee, zien. Nee, u gaat het ook niet kunnen zien. <laughs> dat, nee. is al, uh, dat is wel een heel probleem. Vindt u dat trouwens een probleem, dat mensen uw gezicht of uw mond niet kunnen zien eigenlijk? Nou, het is wel onpersoonlijk, ja. ja. Ik vind dat in het algemeen niet zo heel gezellig. Dat kan beter. En ik ja. doe het nu vooral om anderen te beschermen, ja. omdat ik zelf wat klachten heb. Ja. Oké, okay, ja. ja. Nou ja, kijk, ik heb uh, drie kinderen, dus... Uh, als ze mijn kinderen naar nou hun zin hebben, dan moet ik vaak ook heel hard lachen. Otto? Wat kan dat zijn? Hebben ze humor of versprekingen? Als zo? De, nou ja, als ze grappen <laughs> maken of uh, leuke dingen doen. Ja. Otto, weet je dat? Wat is je voor leuke dingen? Buitenspelen. <laughs> Buitenspelen. En als Buitenspelen. je dat naar nou, nou je zin hebt, ja, dan vindt papa dat ook leuk. Dan moet oh. ik ook wel lachen. U kijkt naar buiten, u ziet de kind spelen. Nou, Zo'n bijvoorbeeld. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go No, no use in lecturing them or in threatening them They will just say who are you Is that a question or not? And you see that the plot is predictable Not new, but just to stand at the things you will do No, no use in taking their time or in wasting Voor je gezegd worden zegt dat je ja, de regenboog bent in mijn leven. Nou, dat is een beetje de strekking van de titel van dit prachtige lied van de Rolling Stones. She's a Rainbow. En voor de Sparks met When Do I Get to Sing My Way? Ja, mannen die heel veel herrie maken en voordat die uh, My Way gaan zingen. Nou, dan uh, zijn we wel een tijdje verder. Trouwens, een opvallende zanger met zo'n snorretje die we kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus, nou, ja. Wel grappige muziek, eerlijk zin. Um, oh, het loopt al tegen, tafel. wat gaat de tijd snel. Mm -hmm. Maar toch, maar toch, maar toch hebben we nog een paar mooie nummers voor je. Een onvergetelijke van Paul Da Vinci. Waar kennen we die ook alweer van? Oh ja, van de Rubettes natuurlijk. Your baby ain't your baby anymore. Nou, dat is dan wel weer droevig. Te veel. Wat kan ik anders doen Doodmoe is mijn ziel Waarom sla je weer op de vluchtman Gebruik je verstand Laat je liever alles kapot gaan Wat leeft tussen zo? Mooi verhaal, dat geef je prijs. Jij begeeft je op glad ijs. Ons mooi verhaal, dat geef je prijs. Jij begeeft je op glad ijs. Mij De strijd in je kop Door op de vlucht te slaan Los je niets op Ons mooi verhaal Dat geeft je prijs Jij begeeft je op graad ijs. Jij begeeft je op graadijs Ga toch met mij. Toon mij de weg daarheen. Blijf niet zo alleen. Ons mooi verhaal, dat geef je prijs. Jij begeeft je op, gaat reis. Jij begeeft je op. Isabella A was nog een kindsterretje zou je kunnen zeggen, maar uh, een paar jaar geleden maakte ze toch deze glad ijs aan het einde van de show deze zondagmorgen zometeen Johan Sponselee. Hij gaat zijn best weer doen met een paar uurtjes heerlijke muziek. Dus blijf luisteren naar jouw GoFam. Ik ben er volgende week weer bij Leven en Welzijn. Rond een uur of tien wederom met heerlijke muziek. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Want dan maken we gewoon de zondagochtend weer heel gezellig. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Met leuke muziek dus. En een paar interessante onderwerpen.